Om 10 uur. Wouter Jong met het NOS had veel vertrouwen binnen de dienst. Dat heeft plaatsvervangend directeur Andrew McCabe gezegd op een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. McCabe spreekt daarmee president Trump tegen. Die zei dat Comey was ontslagen omdat hij zijn werk niet goed deed. En dat hij veel steun had verloren bij FBI medewerkers. Het proces over de decembermoorden in Suriname gaat door. Het Hof van Justitie heeft het bezwaar van het OM... tegen voortzetting van het proces niet ontvankelijk verklaard. De zaak over de moord in 1982... op 15 tegenstanders van het toenmalige militaire regime van T Desi Bouterse duurt al 9 jaar. Bouterse, die nu president is, had het OM opdracht gegeven... de vervolging te staken, omdat de staatsveiligheid in gevaar zou komen... De krijgsraad trok zich daar niets van aan en krijgt nu dus de steun van de hoogste rechter in Suriname. De opdrachtgever voor de moord op de Curaçaose politicus Helmen Wiels is veroordeeld tot 25 jaar cel. De rechtbank op Curaçao achter bewezen dat Bernie F. de opdracht heeft gegeven. F. zit in Nederland vast voor drugsmokkel en witwassen. Hij handelde weer in opdracht van anderen, maar dat wordt nog onderzocht. Deels werd in 2013 doodgeschoten op het strand. De Schutter zit in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit. De bouw van de nieuwe Kuip in Rotterdam is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De gemeente Rotterdam is bereid om 135 miljoen euro te investeren in het nieuwe Feyenoordstadion en omgeving. De gemeenteraad heeft met de plannen ingestemd, waardoor er nu projectontwikkelaars kunnen worden gezocht en er een definitief ontwerp kan worden gemaakt.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 Scott, and you can hear my music on Peaceful Radio, Rip Benno, right here, where they play some of the sweetest sounds around. Stick around, listen. This is Abbeywood Records, recording artist Henny Becker wishing all the moms everywhere a happy Mother's Day.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 Het Bhagavati gange, Tribhuwanatari ni, Tarla Tarangi, Devi Sureshwari, Bhagavati Gangi, Tribhuwanatari ni, Tarla Tarangi, Shankaramauli vihari ni vi male, Mama Madhira samta vadhakamale, Alaka nande, Parama nande, Kuru dat is een Ik denk dat we